De Reputatiecoaching, podcast nummer 124. Afgelopen maandag was ik bij de Social Media Club avond en ik begin de podcast van vandaag met je daar iets over te vertellen. Verder heb ik een tweetal leuke tooltips die mogelijk voor jou interessant kunnen zijn. De eerste tip gaat over het maken van transcripties en de tweede gaat over het beter tegenhouden van spamberichten in je WordPress site. Vorige week kreeg ik van iemand de vraag waarom ik zoveel moeite doe om wekelijks de podcast uit te brengen en van elke podcast bovendien nog eens een volledige transcriptie te posten. Daar heb ik een aantal redenen voor en die zal ik je vertellen. Ik heb vandaag twee updates van Google over mobile MobileGadden en ik sluit de podcast van vandaag af met het uitermate leerzame verhaal van Jeanette Badhoorn over hoe je beperkende overtuigingen omdenkt in positieve overtuigingen.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 Zoals ik een paar podcasts geleden vertelde toen mijn server om onverklaarbare redenen opeens langzamer was geworden, is het voordeel van het hebben van een eigen server dat je alles onder controle kunt houden en is dat meteen een nadeel. Want als er iets aan de hand is, moet je zelf aan het werk. De afgelopen tijd heb ik hier eens diep over nagedacht en de plussen en minnen getracht objectief tegenover elkaar te zetten. Een manier om die objectiviteit erin te brengen is de voor- en nadelen proberen uit te drukken in geld. Dat haalt in elk geval de emotie eruit. Ik ben tot het inzicht gekomen dat het verlies van een hele dag om een storing op te moeten lossen inmiddels niet meer opweegt tegen de paar voordelen die een dedicated server mij biedt. Daarnaast zijn de kosten van een dedicated server aanzienlijk hoger dan de andere oplossingen die ik onderzocht heb. Daarom heb ik besloten wederom een switch te maken. Mijn huidige contract voor de dedicated server loopt nog tot en met begin juni, dus ik heb ruim voldoende tijd om eventueel alle sites over te zetten. Om te testen hoe de nieuwe omgeving presteert heb ik inmiddels enkele websites verhuisd naar de nieuwe omgeving. Die laat ik dus een paar weken draaien terwijl ik diverse statistieken nauwlettend in de gaten houd. Gedurende de weken na juni zal ik, als de nieuwe hostingomgeving goed bevalt, alle sites overzetten. Als alle sites over zijn gezet heb ik de volgende voordelen. Als eerst, ik hoef geen systeembeheerder meer te spelen. De systemen blijven automatisch up-to-date voor wat betreft versies van operating systemen en dergelijke. Problemen kan ik dan tenminste ook bij de hostingprovider neerleggen en hoef ik ze zelf niet meer op te lossen. En nieuwe websites kan ik met een paar muiskliks aanmaken en inrichten, inclusief een volledige WordPress-installatie of een ander programma of omgeving uit een scala van meer dan 75 veelgebruikte softwarepakketten. Ja, en ik bespaar meer dan 1200 euro per jaar. Heb jij een aantal websites? Hoeveel? Hoe heb jij een en ander ingeregeld? Vertel het eens onderaan de show notes van deze podcast, die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl of stuur me een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl nog een puntje, en hier verneem ik ook graag je reactie op. Zoals ik altijd in de introductie vertel, ontsluit ik de podcasts via iTunes, Stitcher en sinds enige tijd via TuneIn Radio. En je hoort leest overal op internet dat je daar moet zijn waar je publiek is dat je wilt bereiken. Logisch, het is lastiger om je publiek naar jou toe te trekken. Daarom mijn vraag. Waar beluister jij de podcast en waar zie je de audioversie van de podcast het liefst? Soundcloud is een enorm populaire dienst voor audio en, en inmiddels ook voor podcasts. Ik heb echt geen idee of jij gebruik maakt van Soundcloud. Doe je dat? Luister jij veel naar audio via Soundcloud? En zou je liever ook de podcast via Soundcloud beluisteren? Laat het eens weten, want ik ben heel erg benieuwd. Afgelopen maandag was ik bij de social media club Apeldoorn. Het onderwerp van de avond was, content is hashtag king en hashtag queen. Er waren twee sprekers van groot kaliber aangekondigd. Te weten Jeanette Badhoorn en Co Hospers. Dus mijn verwachtingen van de avond waren hoog gespannen. En wauw, wat werden die nog eens overtroffen. Ik was dus heel blij dat ik de audio mocht opnemen van beide presentaties. Voor vandaag heb ik als afsluiter van deze podcast een heel leerzaam stuk uit de presentatie van Jeannette over hoe je beperkende overtuigingen kunt vervangen door positieve overtuigingen als je moeite hebt met het creëren van content als gevolg van een soort van content creators blok. En content uit de presentatie van Cor Hospes komt echt een andere keer aan bod, anders wordt deze podcast veel te lang. Ik neem dus veel audio op, om te beginnen natuurlijk de podcast. En als ik presentaties geef, neem ik het geluid van mijn presentatie op... om daar even later nog iets mee te doen. De reden hiervoor is dat ik het zo jammer vind om een presentatie te geven... en daarna de bijbehorende PowerPoint slides te distribueren zonder enige context. Want alleen een PowerPoint presentatie zegt meestal niet zoveel. Het liefst hoor je daar de volledig, het volledige verhaal van de presentator of presentatrice bij. Oké, okay, video erbij zou het natuurlijk helemaal compleet maken... maar ik vind de content van de slides in combinatie met de audio... Belangrijker, Hoewel ik me voor sommige opnames kan voorstellen dat het beeld van de presentator belangrijker is. En ook neem ik vaak een audiorecorder mee naar andere presentaties, zoals afgelopen maandag naar de social media club Apeldoorn. Ik kijk zo uit naar de inhoud van de presentaties en wilde er eigenlijk zo min mogelijk van missen. Dus heb ik de organisatie en de beide sprekers gevraagd of ik de audio mocht opnemen en met bronvermelding als content op mijn site mocht gebruiken. Iedereen was akkoord, dus zo gezegd zo gedaan. Helaas is er nog geen goede Nederlandstalige spraakherkenning waar ik de audio in kan omzetten naar tekst. En als ik dus tekst wil maken van een audioopname, dan moet ik dat zelf doen. Handmatig. Dat is erg bewerkelijk. Ja, En ik weet dat er aparte apparatuur voor is met voetschakelaars en zo om de audio te starten, terug te spoelen enzovoort. Maar dat zag ik niet zo zitten. Dus ben ik ooit op zoek gegaan en kwam verschillende programma's voor mijn iMac tegen en die deden ongeveer allemaal wel wat ik wilde. Maar geen van allen vond ik echt prettig werken. En zo vond ik laatst al zoekende de site otranscribe.com. Zoals altijd vind je de link naar deze site ook in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl 124 Otranscribe is een web-based service waarin je simpelweg je audio of video kunt uploaden en dan naar harte lust het afspelen kunt starten en stoppen door op de escape knop te drukken. En in het venster eronder kun je de transcriptie meetypen. Elke keer als je wat wilt typen druk je even op de escape knop om het afspelen te stoppen en als je dan verder wilt luisteren druk je weer op de escape knop om het afspelen voor te zetten. Maar bovendien kun je ook de URL van een YouTube video opgeven waarna je hetzelfde kunt doen voor een video die op YouTube staat. Zelf ben ik uitermate tevreden met deze service en ik heb hem al een aantal keren gebruikt. Binnenkort zal ik een korte instructievideo maken waarin ik je laat zien hoe je OtrendsCar.com kunt gebruiken. Nu weet je in elk geval hoe je eenvoudig goede transcripties kunt maken van je opnames. Maar vorige week vroeg iemand mij waarom ik altijd de volledige transcriptie van de podcast online zet en niet alleen of de tekst als blogpost of de audio als podcastaflevering. Hiervoor heb ik een paar redenen die ik één voor één met je wil langslopen. De eerste reden is dat je het potentiële bereik van je content vergroot door het via meerdere kanalen aan te bieden. Een paar redenen waarom ik je elke week trouwde content breng in de vorm van een podcast zijn Als eerste, podcasts kun je overal consumeren. Het grote voordeel van podcasts is dat je overal kunt consumeren, oftewel beluisteren. Zo heb ik inmiddels van luisteraars gehoord dat ze de podcasts beluisteren tijdens het schoonmaken van hun huis... ...tijdens het vissen, tijdens het sporten, het uitlaten van de hond... ...terwijl ze heen en weer pendelen tussen huis en werk en op nog veel meer plaatsen en momenten. En als tweede, podcasts worden populairder. Niet alleen in de Verenigde Staten of de rest van de wereld, maar ook in Nederland. Zo zag ik een paar weken geleden dat Eelco de Boer, een bekende trainer-coach, ook een podcast is gestart... Hij brengt dagelijks een Engelstalige aflevering uit. En van verschillende kanten heb ik van mensen vernomen dat ze erover denken om hun eigen podcast uit te gaan brengen. En als ik de groei van het aantal luisteraars per maand bekijk, dan word ik alleen maar blijer. Het aantal luisteraars van de reputatiecoaching podcast is in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 303% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Een derde belangrijke reden, je hebt rechtstreeks contact met de luisteraars. Na communicatie in real life en video is een podcast wel een ontzettend intiem medium om het zomaar uit te drukken. Onderschat het niet. Je hebt tenslotte langere tijd iemands onverdeelde aandacht terwijl hij of zij naar je verhaal luistert. En de vierde reden is dat het geschikt is voor visueel gehandicapten. Ik weet dat er talloze hulpmiddelen zijn voor visueel gehandicapten om tekst vanaf een beeldscherm te consumeren. Maar laat we eerlijk zijn. Een door een mens gesproken verhaal klinkt altijd nog stukken beter dan hetzelfde stuk omgezet via text-to-speech. En dan de volledige transcriptie. Die post ik altijd op de website en wel om de volgende redenen. Als eerste, niet iedereen wil of kan naar podcasts luisteren. En er kunnen verschillende oorzaken voor zijn, waar ik nu even niet te diep in wil duiken. Maar er zijn nog steeds mensen die liever lezen dan luisteren. En natuurlijk een heel belangrijke de tweede reden. longform content scoort goed in de zoekmachines. Natuurlijk doe ik mijn best om unieke en originele content te produceren. Tussen de podcasts doorschrijf ik ook blogartikelen, maar daar zit niet echt een regelmaat in. De podcast met bijbehorende transcriptie komt echter wel wekelijks uit op donderdag. En elke podcast is toch tenminste meestal langer dan 4000 woorden. ofwel een boel content voor zoekmachines om te indexeren en te ontsluiten. Ik weet het, veel podcasters uit het buitenland dwingen je bijna om naar de podcast te luisteren. En zij posten derhalve slechts een korte samenvatting op hun website. Zelf heb ik daar mijn bedenking over, voornamelijk omdat ik vind dat iedereen de content op de door hem of haar gewenste wijze moet kunnen communiceren. Maar hoe denk jij erover? Ga even naar de show notes op www.reputatiecoaching.nl 124 en laat het me weten. Want ik heb daar een formulier met slechts twee vragen opgenomen. De eerste vraag gaat over de gewenste manier van consumptie van content en verder geef ik je nog de mogelijkheid een opmerking toe te voegen. Ik vraag je dus verder niet om je mailadres of andere gegevens. Het is geheel een anoniem onderzoekje. En ik hoop echt dat je even de moeite neemt om mij dit te laten weten. Dat stel ik enorm op prijs. De resultaten maak ik binnenkort bekend en ik kan je vast vertellen dat ik hoe dan ook zal doorgaan met zowel de volledige transcriptie en de audioversie te publiceren. Nog een tooltip. Ik maakte jarenlang in alle WordPress-blogs gebruik van Akismet voor het tegenhouden van spam in de reacties. Maar de laatste tijd kwam er steeds meer spam doorheen die ik dus handmatig moest uitfilteren. Dat kostte mij onnodig tijd en dus ging ik op zoek naar een andere oplossing. Die heb ik gevonden in de vorm van WP Spam Shield. Sinds de paar weken dat ik WP Spam Shield in gebruik heb, heeft het met 100% succes al meer dan 8700 spamberichten tegengehouden. Dus als jij last hebt van spam in je WordPress site, ga dan eens testen met WP Spam Shield en zie of jij net als ik minder tijd kwijt bent als gevolg van alle spam. Ik ben er nu een tijdje stil over geweest, maar de Mobile Gadden zoals de Amerikanen hem noemen, is nu minder dan een week van ons verwijderd. Met andere woorden... Als jouw website voor volgende week woensdag niet mobielvriendelijk is, zal die bijna zeker lager scoren in de mobiele zoekresultaten dan dat die nu scoort. Inmiddels is er wat meer nieuws van Google losgekomen. De twee belangrijkste punten zijn dat het ten eerste echt alleen de mobiele resultaten betreft en niet de zoekresultaten op tablets. Dus zal de schade minder groot zijn dan dat ik eerst verwachtte. Want in statistieken die ik een paar weken geleden vermelde, had ik tablets nog wel meegenomen. Een ander belangrijk punt is dat deze algoritme-update alleen maar betrekking heeft op organische resultaten en dus niet op lokale zoekresultaten. Als jouw website nu op de A-positie staat in de lokale resultaten, dan hoef je niet bang te zijn dat je die positie na volgende week woensdag in één klap kwijtraakt. Tot zover het laatste nieuws over Mobile Doomsday. Ik zei het al aan het begin van deze podcast. Afgelopen maandag was ik bij hashtag SMC055. Daar gaf Jeanette Badhoorn een fantastische presentatie die uit twee onderdelen bestond. Als eerste de negen whys van content marketing. En als tweede, hoe ga je om met een content creatieblok of writersblok? Van het eerste deel heb ik een video met slides en het audioverhaal van Jeanette gemaakt. Die kun je terugvinden op de website en in de show notes van deze podcast. In het tweede deel leerde Jeanette Badhoorn alle aanwezigen hoe je moet omdenken bij allerhande angsten en twijfels die je ervan weerhouden om content te creëren. De volgende beperkende overtuigingen werden omgedacht en vervangen door positieve overtuigingen. Ik durf het niet. Ik ben bang. Wat vinden mensen wel niet van mij? Als ik het publiceer gaat niemand het lezen of vinden mensen het stom. Ah, dat lukt mij toch nooit. Dan ziet iedereen wat ik doe. Dan denken ze dat ik niets anders te doen heb. Wat heb ik ze dan te melden? Waar zitten ze nu op te wachten? Wat moet ik dan zeggen? Wie zit er op mij te wachten? Ik heb geen tijd voor contentcreatie. Wat heb ik nog toe te voegen aan wat er al is? Weet ik er wel voldoende van. Maar dan zien mensen te veel van mij. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Als dit soort twijfels en gedachten wel eens door jouw hoofd spoken en als die je ervan weerhouden om content te creëren voor je doelgroep, luister dan vooral naar wat Jeanette hier allemaal over vertelt. Dit stuk van de presentatie van Jeanette duurt bijna 13 minuten. Dus mocht je nu niet zo lang hebben om te luisteren, dan is het wellicht beter het afspelen even te pauzeren tot je wel 13 minuten geconcentreerd en onafgebroken kunt luisteren. Aan de andere kant kun je de podcast natuurlijk ook zo vaak beluisteren als jij dat wilt. Dat is een voordeel van podcasts. Positieve overtuigingen. Dit is echt een muur ratelbandstof hoor. Voor de mensen die daar allergisch voor zijn. Uh... Okay, dan. Het is om een half uur. <laughs> Tja. Precies. Je hebt positieve overtuigingen nodig, ook om content te publiceren. Er zijn heel veel mensen die het gewoon niet doen. Die gewoon niet beginnen. Want ze vinden zichzelf niet goed genoeg. Of ze vinden het te moeilijk. Of ze denken dat ze het te moeilijk vinden enzovoort. En daar zit echt een heel groot deel van dat contentblok waar ik het over had. Dan gaan we gaan ze gewoon even doornemen ook. Dus belemmerende overtuigingen, beperkende overtuigingen hebben vaak te maken met angst. Ik durf het niet. Wat vinden mensen wel niet van mij. Of angst voor falen. Als ik het publiceer gaat niemand het lezen. Of mensen vinden het stom. Nou, één tip. Publiceer is een boek. Weet je, gegarandeerd dat mensen iets van je vinden. Nou, het zal wel. Of ze denken in onmogelijkheden. Ah, oh, dat lukt mij toch nooit. Ik ken heel veel mensen die een boek willen publiceren, maar er gewoon niet aan beginnen. Als je niet begint, hoef je niet te publiceren. Dus het, het zit in je hoofd om dat op te gaan lossen. En het, ja, een van de belangrijkste tips die ik ook aan mijn cursisten geef, zeg gewoon tegen jezelf, ik kan het nu nog niet, maar ik ga het leren. Dus ik ga stap voor stap een boek schrijven of een film maken, of ik ga stap voor stap iets doen. Dus het is alleen iets wat nu van kracht is, een beperkende overtuiging. Ja, het is echt soft stuff hoor, dit. Echt heel zacht. Wie herkent zich daarin? Wie denkt van, oh, nou, kan, kan het nog niet, maar kan het dus wel leren? Wie denkt, oké. Okay, lekker. Goed zo. Ja, zij zegt tenminste, ja. Zij durft het, ja. Uh, dit zijn van die gedachten, hè? Dan ziet iedereen wat ik doe. Als je gaat publiceren, ook online, iedereen ziet wat je doet. Klopt. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Uh, dan denken ze dat ik niks anders te doen heb. Dat gaat ook vaak over social media gebruik. Als je zegt van, ik ga nu even een intelligent stuk op Facebook zetten dat mensen dan zeggen, oh, die heeft niks anders te doen. Dat is weer zo'n zo ZZP'er die uh, tijd heeft. Ja. Ja. ja. Maar ja, het is ook werk, denk ik dan. Wat heb ik nou te melden? Dat is ook echt vaker gedachten van mensen die net zijn begonnen. Denk van, ja, waar zitten ze nou op te wachten? Wat moet ik dan zeggen? En, ja, en wie zit er nou op mij te wachten? Dat is ook een hele belangrijke. Die kun je omdraaien, die gedachten kun je ook gewoon omdraaien, die kun je ook op je content loslaten. Ja, ik noem dat dan het onzichtbaarheidshofje, als jij niet publiceert, blijf je onzichtbaar, blijf je grijze muis. Even voor mijn beeld, wie van jullie zijn zelfstandig ondernemer en moeten hun eigen geld verdienen? Voor jullie is het met name, de rest krijgt wel loon. Maar als je dus niet zichtbaar wordt en niet door dit soort dingen heen gaat en je angst niet overwint, ja, dan blijf je gewoon een onzichtbare ondernemer die ook online, via internet, geen klanten krijgt. En geen klanten is gewoon geen omzet. Dat is heel simpel. Dus het ligt aan jou om de wereld te laten zien wat er is. Dus we gaan ze aanpakken. Vertel eens even, welke beperkende overtuiging ken je? Heb je? Als iemand het durft te zeggen, want anders gaan we gewoon door. Ik vind het gewoon heel erg moeilijk om het op papier te krijgen. Ja, tekst op papier. Ja, om, om het op om, te, om te zetten dat het positief overkomt. Zeg maar. Wat dus doe je? heel veel met mijn foto's doen. Maar um, ja, vaak wil je er iets over, hi, <laughs> over vertellen. En, en dat vind ik heel erg moeilijk. Oké. Okay. Nou, over je beelden. Over mijn beelden. Oké. Okay. En als iemand het jou vraagt. Het en als iemand het jou vraagt. Stel dat oh, ik naar je Nou, neem het dan op. Ja, weet je, zo simpel moet je ook zijn. Oké, okay, oké. Okay, okay. Schrijf het dus niet op. Oké, okay. ik neem het op dan Nee, dan heb je een mp3 bestandje. En dan zeg je, wilt u uitleg bij dit beeld? Klik hier. is it. Kan jou die tekst schelen? En dan vraag je reacties. Dan ga je reacties vragen. Wat vindt u van dit beeld? Dan gaan andere mensen jouw teksten wel schrijven. Daar gaan wel reacties op komen. Maar beelddenkers hebben het op zich heel makkelijk online. Want mensen kijken graag naar beeld. Ja, en, en Nee, en goede teksten schrijven is ook een vak hoor. Dat ben ik met je eens. Echt goed, ook een goed blog opbouwen enzovoort, is echt een vak. Maar vind je dat lastig of blijf je tegen die blokkade aanhaken? Nou, doe het dan niet en doe het anders. En pak je eigen stijl. Andere mensen, andere. Nee? Gaan we gewoon lekker verder. Ik heb geen tijd, hoor ik ook heel vaak. Ik heb geen tijd voor contentcreatie. Ja. Wat zeggen jullie dit wel eens tegen jezelf? Ik heb daar echt geen tijd voor. Ik heb geen tijd om te bloggen, ik heb geen tijd om te vloggen. Ik, ik kan niet eens een foto of een quoteje maken, dat gaat niet. Jullie hebben al mijn tijd. Komt dat door Apeldoorn of... Uh, tijd, maken, tijd. tijd maken, ja. Ja, ja ik, ik zeg dan heel vaak dit soort dingen. Zijn er mensen die minder tijd lijken te hebben dan jij en het wel voor elkaar krijgen? Dat heeft heel vaak te maken met denkprocessen en ook met snelheid. Je eerste blog duurt vier uur, minstens, om het te schrijven. En heb je er eenmaal 100 gedaan, dan ben je een half uur klaar. Weet je, zo moet je het ook gewoon een beetje zien. Het is ook oefening. Dan deze. Wat heb ik nog toe te voegen aan wat er al is? En hier is jouw eigen persoonlijkheid van belang, je eigen drijfveer. Ze gaan hier nu uh, aan het werk. Heren. We waren de vrouwen aan het uitbrengen, sorry hoor. Ik snap het, jullie hebben pauze zo. Wat heb ik nog toe te voegen aan wat er al is? Ik kan je garanderen, als jij content gaat maken vanuit jezelf, vanuit je eigen drijfveren en vanuit je eigen kennis, zit iemand erop te wachten. Altijd zo. Al, al zing je een liedje online, mag ook nog vals, zit iemand op te wachten. Dat wordt zelfs viraal als je mazzel hebt. Maar er zit altijd iemand op jouw content te wachten en, en wie dat is weet je niet. Dus je moet heel erg gewoon goed bij jezelf blijven en denken van ja, maar ik vind het interessante informatie. Ik weet dat mijn klanten daar wat aan hebben. Dus doe het dan op die manier. En dan deze ondenkgedachte. doet het er nou echt toe dat iemand erop zit te wachten? Ja of nee? Moet je de eerste zijn om succesvol te worden? En dat is niet zo. Er zijn genoeg voorbeelden van, nou ja, succesvolle mensen die heel veel navolging hebben gekregen en ook succesvol werden. En ook mensen die er, nou ja, die het niet gered hebben, zijn er ook. Weet ik er voldoende van? Dit is een echte valkuil voor kennisondernemers. Dus dat zijn echt mensen die het van hun expertise moeten hebben. Zitten die hier ook tussen, kennisondernemers? Die worden echt ingehuurd. en uh, ja. um, Als je online gaat publiceren, dit is ook de omdenkgedachte. Hè? Als je online gaat publiceren, dan schrijf je altijd voor de mensen die net iets minder weten dan dat jij weet. Dus je loopt altijd een paar stappen voor op klanten, en het kan soms maar een klein stapje zijn... maar jij loopt stappen voor op klanten die jouw expertise nog niet hebben, maar wel nodig hebben... Dus denk ook nooit dat je niet voldoende weet. Want er zijn altijd mensen die minder weten. En troost je, er zijn ook altijd mensen die veel meer weten. Die ga je afzeiken. Gegarandeerd. Dat is ook gewoon, online doen mensen dat. Zeg van, nou is dit alles? Dus hou daar gewoon rekening mee. Je doet het voor de mensen die er blij van worden. En dan deze. Dit is iets wat veel mensen als ondernemer kennen... die niet in een ondernemende omgeving zitten. De man is geen ondernemer, de ouders zijn geen ondernemer... de vrienden zijn geen ondernemer hebben geen ondersteunende omgeving. Wie kent zich daarin? Dan is het heel eenzaam soms. Ja, nou, de, nou Jullie mogen even de lotgenotengroep uh, gaan oprichten. <lacht> Want het is echt belangrijk dat je als zelfstandig ondernemer een netwerk creëert... die bijvoorbeeld even jouw blogs kan proeflezen... die even met je mee kan denken over een titel... of die, waar je aan je vraagt wat voor beeld past hierbij zorg dat je netwerk hebt, gewoon online, je hoeft ze helemaal niet met z'n koffie te gaan drinken zorg dat je ze hebt, want ze, ze kunnen jouw content veel beter maken dus word jij ook weer beter en dan deze, ik ben bang dat is een spin dat is een spin dat is een echte, bang mag altijd, weet je ja ik ben dan zo van dan zeg ik nou ja dan ben je maar bang en dan, wat ga je dan doen je mag tegen jezelf zeggen, ik vind doodeng om te publiceren. Ik vind het vreselijk om mezelf op video online te zien. Dan word je opgenomen en dan kunnen mensen naar je kijken. En vooral, ja, mijn droomklant is 35 plus. Vaak vrouwen en die krijgen echt hartkloppingen als ik zeg, ik wil nu dat jij een video van jezelf online gaat zetten. Die vinden het echt heel eng. En die generatie heeft dat ook niet geleerd. En toch moeten ze. Dus dat, nou ja, dat duurt dan even en uiteindelijk doen ze het niet. Als je je laat interviewen, stel dat je het echt in, eng vindt, laat jezelf interviewen en vraag of jij uitgevraagd kunt worden over, nou ja, in dit geval een beetje jeukwoord hoor, je passie. Dus zorg dat wat jij vertelt veel belangrijker is dan je angst. En dan komt er ook een mooi verhaal. Dus dan gewoon met een interviewer en uh, een videocamera. En dan deze... Ik vergelijk, ja, mensen zeggen, ja, maar dan zien ze te veel van mij. Wie, wie denkt van, oh, ik moet vier keer per dag op Facebook publiceren, dan zien ze veel te veel. Of ik moet elke dag een LinkedIn-update doen, dat zien ze veel te veel van mij. Wie herkent dat? Dan zien ze elke dag mij voorbij komen. Ja, ik weet dat heel veel mensen ermee zitten, maar jullie zijn een beetje schuchtertjes. Of jullie zijn helemaal gewend hoor, dat kan. Um, als je jezelf gaat vergelijken met de marketingmanager van Coca-Cola... Die marketingmanager van Coca-Cola heeft nog nooit bedacht. Dan gaat hier iets af. Die marketingmanager van Coca-Cola heeft nog nooit bedacht. God, die arme mensen, dan krijgen ze alweer reclame te zien van Coca-Cola. Zou het ze niet te veel worden? Gewoon niet. Daar denkt hij niet over na. Dus weet je, wees dan gewoon die Coca-Cola marketingmanager. En denk gewoon, ik heb iets waardevols te brengen. Nou ja, cola kun je over twisten of dat waardevol is. Maar ik heb iets te brengen. En zorg ervoor dat ze gewoon altijd zien. Dat waar je ook binnenkomt, en iemand zegt, oh ja, ik zag je op LinkedIn, of ik heb je nieuwsbrief, of ik, ik zag je filmpje, of ik ook ik zag je foto's, gewoon. En dan zeg je, ja, dat is ook de bedoeling. Dat is ook helemaal de bedoeling. Maar dan kennen ze je tenminste. Dan krijg je tenminste werk. Tenminste, ik zeg het altijd wel. En uh, ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat is ook zo'n, vooral als het een groot project is, een boek bijvoorbeeld. Zijn er mensen die een boek willen schrijven? Hell of a job. Echt. Maar wel goed. Nee joh. Nee. Nee ja, boeken doen het nog steeds. Voor bepaalde doelen heel goed. Ik heb ook boeken bij me voor de mensen. Even de commerciële praat. Ik heb ze ook te koop. Ja. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja weet je, denk dan aan, aan iemand als Martin Luther King. Begin gewoon met een klein stapje. Als je een boek wilt schrijven, is je eerste blog al content voor je boek. En je tweede blog ook. En dan kun je kijken hoe er gereageerd wordt. En dan ga je verder bouwen. Dus begin gewoon met overzichtelijke stukken. En daarna pas wordt het een projectboek. En dan is het ook makkelijk. En heb je moeite met de eerste stappen, zoek dan gewoon iemand die je daarin kan begeleiden. Als je een boek wil schrijven, heb je iemand nodig die daar verstand van heeft. Wil je een goede social media strategie, zoek dan iemand die je daarbij kan helpen, enzovoort. En dan even een tip voor mensen die hun droomklant nog niet helder hebben. Weten jullie allemaal wie, jou, wie jullie droomklant is, dus je ideale klant? Daar wordt geknikt en de mensen zeggen, ik heb geen idee... Want dat is echt, als je niet weet voor wie je schrijft. en je moet er nog over nadenken. dan is mijn tip: ga in elk geval een doelgroep zoeken die jou kan betalen. Dus go where the money is. Ja, want ik heb ook mensen in, in, in mijn opleiding gehad. Die, nou ja, die richten zich op bijstandsmoeders enzovoort. Ze zijn allemaal hartstikke leuk, maar ze gaan je niet betalen. Daar dat, dat kan je investering niet uit. de w 1 Wat zeg je? De Y1 vind dat je niet Ja, maar dat, bet, dat betwist ik dus. Je kunt heel goed verdienen aan een doel groter dan jezelf. kun je nog steeds goed, als dat een, een drijfveer is. Dit is een oefening voor jullie thuis. Wat is jullie excuus om geen content te creëren? En wat is dan de ondenkende oefening? Dus wat kun je er tegenover gaan zetten? Maar daar mogen jullie thuis gewoon rustig eens over nadenken... of straks in de pauze over babbelen. Want het is wel heel leuk. En heb je last van uitstelgedrag? Zijn die er ook bij, van die uitstellers? Nee. Ja, daar zijn ZZP'ers heel goed in, lijkt dan moeten ze ineens een koffie drinken en dan moeten ze eens weer dit. En, uh, ja. Nou ja, someday isn't one of them. Dus uh, hou daar ook gewoon rekening mee. Je zult gewoon op een dag moeten beginnen met content. Dank jullie wel. Ik ben er nog de hele avond. Jeannette bedankt. Een leuke spreuk die ik nog aan het verhaal van Jeanette Badhoorn heb overgehouden is... There are seven days in a week... Someday isn't one of them. Ik weet het, deze podcast was iets langer dan anders, maar ik wilde het verhaal van Jeanette Badhorn graag met je delen. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg dan, dan op Twitter via reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer je op de podcast zodat je altijd meteen de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld.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 Aankomende dinsdag van 11 tot 12, het Reputatiecoaching Spreekuur op www.reputatiecoaching.nl/slash spreekuur. Doei!